In het Duitse stadje Leer, vlak over de grens bij Groningen... hebben waarschijnlijk zeven restaurantbezoekers het coronavirus opgelopen. Het zou het eerste geval van een besmetting zijn in een eetgelegenheid... sinds de restaurants in de deelstaat neder weer open mochten. Nadat de besmettingen waren vastgesteld, moesten zeker 50 mensen in quarantaine. Chinese onderzoekers hebben de eerste resultaten geboekt... bij het ontwikkelen van een vaccin tegen het coronavirus. Dat meldt onder meer het medische vakblad The Lancet... Bij een test met een nieuw vaccin hadden de proefpersonen binnen een maand afweer opgebouwd tegen het virus. Experts waarschuwen dat de test een eerste stap is en dat nog lang niet duidelijk is of het nieuwe vaccin bij iedereen even effectief is. Daarvoor moet het nog op duizenden mensen worden getest. In Halsteren, net het westen van Brabant, is een man om het leven gekomen nadat de politie op hem had geschoten. Dat gebeurde in het huis van de man.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 Ken je een van de signalen? Bel direct 112. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 En als opening hoor je natuurlijk onze herkenningsmelodie... en die was van Louis Davids met Weetje nog wel oudje. Een opname uit 1928. En ik bedank nog even een scoredraai... voor het beschikbaar stellen van de muziek voor het komende uur. Onderweg zo meteen Bob Scholten. Ook een stukje uit Ja Zuster, nee Zuster. U weet wel die bekende Nederlandse televisieserie. Maar eerst is het tijd voor Willem Frederik Christiaan Diebe... geboren in Den Haag op 5 april 1886... en overleden in Den Haag op 9 april 1944 was een Nederlandse zanger die in het Interbellium... dat is de periode tussen de beide oorlogen... onder de naam Willy Derby... een van de populairste artiesten van Nederland was. Tot zijn bekendste liedjes behoren... het plekje bij de molen, daar bij die molen... twee ogen zo blauw... pinda pinda lekker lekker... en natuurlijk een hoop smartlappen... waarvan uh, hallo band doen... het vlieren schooiershart Droomland en Witte Rozen de bekendste zijn. En u hoort hem nu, Willy Derby met de papagaai. Nee, de papa luie koopman. Dat moet ik zeggen. De papa luie koopman. Willy Derby nu hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. In Zandvoort uit Zandvoort. Het grote en kleine met echte... Balijnen, jongen, jongen, jongen, tjonge, jonge, jonge, wat weer en weer. Mooie regenschermen, mooie regenschermen, je vrouw meneer. Ze koopt een paar je bol, de zon wordt heet. Koopt een paar plu, we krijgen juw, voordat je het weet. Spetter, spatter, spetter, spetter, spatter, spetter, hoor je dat nog? Spetter, spetter, spetter, spetter, spetter, spetter, spetter, spetter, je vrouw. Kijk eens wat de beeld zegt, oh wat wordt het slecht. Jonge, jongen, jongen, jongen, wat een weer. Regen, stelen iedere keer, mooie regenschermen ze zijn. Look met een oog even omhoog. Blijf weer niet rood. Koop nu een paraplu vederleer. Zonne waterbeer. Straks komt er som, koel al een drop, opzet hem op, heb je een paraplu als het niet. Zing dan maar dit niet. Spetter, spatter, spatter, spatter, spatter, hoor je dat nou. Spetter, spatter, spatter, spatter, spatter, spatter, sau zou je sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau sau Jonge, wat jongen, sau weer. Het regent, pijpen stelen iedere keer. Een mooie regens hermen, ze zijn er weer. In de jaren 30 van de 20e eeuw hadden de muziekensembles wat dergelijke aanbod enorm veel succes in Europa. Na een dominante dominantie binnen de jazz kwam pas een eind door de, kost, door de komst van de bebop in de jaren 40. Hoe hoort ze nu? De Ramblers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 Van de Fuxia. heb u een plekje een plekje een plekje heb u een plekje voor de Fuxia? Het is een makkelijke plant. als zware uit de hand, een beetje mest een beetje zon. Hij doet het best op het balkon, ik geef een stekky een stekky een stekky.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 Wil u een strekkie, een strekkie, een strekkie? Wil we een strekje van de Fuxia? Hebben we een plekkie, een plekkie, een plekkie? Hebben we een plekkie voor de Fuxia? Ja, het is een makkelijke plant, heet als ware uit de hand. Een beetje mest, een beetje zon. Van de fucsia Van de fuc, fuc, fucsia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 En als ik s'avonds op visite ga, dan breng ik overal geluk. Ik geef een stekky van de fuck. Ik geef een stekky van de zie ja. Van de fuck, fuk functie De bossen bollen in de zon op hun terras. Of de sprookjes van de Efteling misschien Of gewoon wat liggen dromen bij een sloot of bij een plas. Wil je kuddeschapen schapen op de heide zien? Hoor je vogels in de verte, in de lucht zo stralend blauw. Nou dan fiets je met een glimlach wat ze fluit. Dat was muziek van de heijenrekels, met het mooiste plekje. En daarvoor hoorde u het, die Blok en Leen jongen Waard. met Wilt U een Stekkie. En de volgende formatie is Hydra, een Nederlandse band uit Assen. Een omgeving die vooral bekend is van de liedjes Marietje en als het gras twee kontjes hoog is. Hydra ontstond in 1970 uit de groepen All Beach Generation en South River Village Band. Het speelde eerst een mix van hardrock en underground. En in 1974 kreeg Hydra de eerste bekendheid met het liedje Het geeft allemaal niks. Dat de 25ste plaats haalde in de Veronica Top 40. En met het liedje Marietje, want in het bos daar zijn de jagers, scoorde Hydra in januari zijn grootste hit. Het nummer stond drie weken op de eerste plaats in de Nederlandse nationale hitparade. En een jaar later haalde, als het gras twee kontjes hoog is, de vierde plaats. De twee eropvolgende singles Hela Gij Bloemke en Mijn Zwager. Die haalde de hitlijsten niet. En de band bestond toen uit zanger uh, Frans Drefhout. En daarnaast ook een kunstman. Geert Immerzeel, Anne Doedens en Richard Hartoon. Toen hoort ze nu Hydra met Edelweiss. Oh, I'm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 Ik ben de groot drie, ik laat je nooit meer gaan. Vier, je laat je blijven vijf. En om ben je zes, ga nooit benij vandaan. Eén, ik hou van jou, twee, ik, ben je ploien, drie. ik laat je nooit meer gaan. Je, Je maakt me blij, fijn. Waarom ben jij een zes? Ga nooit bij mij vandaan. Als ik problemen heb, dan kom ik steeds bij jou. Jij bent de man waar ik volledig op betrouw. Jouw ware te helpen zal met een paar woorden maak je mij al alweer blij. Ik ben gelukkig met zo'n lieve liefdeschap als jij. Eén, ik hou van jou. Twee, ik blijf je trouwen. Drie, ik laat je nooit meer gaan. Vier, je maakt me blij. 5, mijn zon jij Zes Ga nooit bij mij vandaan Eén Ik hou van jou Twee Ik blijf je trouw Drie Ik laat je nooit meer gaan Vier Je maakt me blij Vrij Mijn zon ben jij Zes Ga nooit bij mij vandaan Zes hij, hij was een stuur, rende maar zo, verdiende steeds zijn brood en loon. Reeds twintig jaren lang had hij een goed de baan. Maar vrede nooit loopt zo toe, lang. Rijden jaren lang had hij een goede baan, Maak vrede nooit loopt zo toe, lang. doch dat moment vergeet hij niet. Op zijn baas die ging faill. Hij kwam toen eenzaam thuis als een gebroken man, omdat hij niet meer werken kan. Hij kwam toen eenzaam thuis als een gebroken man, omdat hij niet mee in werken kan Geweld in onverval met bruggewel, daarvan kreeg hij veel spijn, maar dat had geen zin. Hij ging voor jaren de panjes dus in. Daarvan kreeg hij. De mens, we ontdekt mij als baria, der maatschappij al vol men nu voor mij, alleen nog maar raar en on, toch blijf ik altijd in mijn zo. Al voelt men nu voor mij alleen nog maar laag en om, dan blijf ik altijd een merk, een Ja, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. En de dinsdagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En op zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Maar als u regelmatig luistert naar de lokale omroep van CFM Zandvoort... heeft u gemerkt dat uh, daar is het corona gebeuren... dat, uh, ja, dat we bijna dagelijks uh, programma's vanaf 2011 uitzenden... van dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Alle opnames zijn... Uh, Gezocht en uh, opnieuw opgenomen door Kort Draaier. Hij heeft er een heel werk aan gehad om te zorgen dat u uh, toch redelijk vaak uh, kunt genieten van al deze mooie muziek in Zandvoort uit Zandvoort. En nogmaals, ook de muziek van dit uur is uh, beschikbaar gesteld door Kort Draaier. En de volgende artiest is uh, Theo Diepenbroek. Zijn echte naam is Theo Piepenbroek, geboren in Mook op 22 december 1932.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 Van Theo Diepenbrok en de Pipo's. En daarna van Theo en zijn Troubadours. En zijn bekendste lied uit de periode was. Met gesloten ogen. Dat was 1968, meen ik. En in 1972 vormde nou, hij heeft samen met Marjan Kampen. Het duo Theo en Marjan. In hetzelfde jaar behaalde ze hun eerste hit met. Hey, schatje, weet je dat? De tweede single was. Hela kom la la met de mee. En die hoort nu Theo Diepenbrok met. Ga niet te ver. Ga niet te ver.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 Zeg het tegen mama, ga er nou niet te ver. Ga niet te ver, anders ben ik straks verloren.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 Ver, anders ben ik straks verloren. Altijd aan me denken, alleen maar aan mij. En haar hart aan me schenken, dan maakt ze me blij. Ze moet van me houden en alles verstaan. Want zo'n meisje dat laat ik dus wist niet meer gaan. Span. Een meisje dat altijd met meisjes zal blijven. En niet voor een avond, maar wel levenslang. Nu ben ik nog eenzaam, nog altijd alleen. Maar toch heb ik ook hemel, zo strak om me heen. Ik heb niets meer te wensen, het leven is fijn. En dan zien alle mensen hoe gelukkig we zijn.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 Wapen in de... The... Voor liefde en leven verdelen, is het leven toch goed voor ons beiden. Doe wat water in de weg. Van duo Onbekend met Ik Vind Jou Eindeloos. En daarvoor Theo en zijn troubadours met Het Meisje Voor Altijd. U luistert tot steeds als DFM Zandvoort. Met nu op de radio Henk Scholten. Geboren in Den Haag op 8 juli 1919. En overleden in Rijswijk op 17 juni 1983. Was een Nederlandse zanger. Reeds op jonge leeftijd vormde hij het duo met Ab van dezelfde. Onder de naam Scholten en van hetzelfde. En ze traden onder meer op in het Haagse cabaret van Heine Funke. Daar leerde hij Terry van Zwieteren kennen. Met wie Henk Scholten in 1947 in het Hulentrad. En ze werd nadien beter bekend als Terry Scholten. Die in 1959 het Eurovisie Songfestival won. Misschien dat u het nog kan herinneren in 1959. Vanaf 1953 traden Henk en Terry Scholten samen op in de revue radiotelevisie, zowel in Nederland als in het buitenland. Later had Henk Scholten samen met zijn echtgenoten de eigen tv-show zaterdagavondakkoorden en Dat was op de Karo. hoort ze nu Teddy en Henk Scholten samen met Leila het Kom Lieve Kleine Meid. Kom Lieve Kleine Meid, kom dans met mij. Geef me je kleine handjes allebei. Ik ben niet zo trots op mijn klei. Tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En uh, ja, bijna dagelijks geloof ik tussen 1 en 2... hoort u een opname van dit programma vanaf 2011. En dat allemaal tijdens de coronaperiode. Dus uh, nog steeds uh, geldt... Uh, Anderhalve meter afstand. Was uw handen goed. En uh, ik hoop dat het snel allemaal voorbij is. En dat Zandvoort straks weer bruisend kan worden. Maar ik denk deze zomer dat het niet echt uh, gaat gebeuren. Zie we hem, Zandvoort? Ik laat u achter met Tom Manders en Cor Stijmert. Waarom hebben de mensen... Wensen nog een hele fijne week en ik zeg tot ziens. Ja meneer Zijn, daar zitten we weer. Hè? Ja. Of dat je ja. niet geweest bent. <lacht> ik wil wel even van de gelegenheid gebruik maken om... Uh... Ten overstaan van een miljoenen publiek, zeg maar, te verklaren. hij zij dan met enige oprichtheid des harte. <totstuk> <totstuk> <totstuk> dat ik weer blij ben dat je terug bent.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 We zouden er niet meer over praten, we zouden nou, we net doen er helemaal niks aan praten. Maar je begint er zelf over? Integendeel, meneer Stijn, ik heb alleen gezegd dat de mensen zeggen dat wij ruzie met elkaar hadden. En dan vind jij het nodig om te zeggen dat het zo was. Het was toch ook zo? Maar... De, al was het nou, zo, meneer Stijn, hoef je toch nog niet terecht in de camera te vertellen dat het zo was. Wat krijgen we nou? Ja, ja, dat... Waar nog bij komen nou meneer, ja, ja, ja, dat, nou, dat, dat nou, ik niet nodig vind dat je met je tengel steeds om je huis gaat zitten. Kijk, ik sta even relaxed met je te praten. Ik zet even kreetjes thuis, zet ik dat asbakje daarin in. En gelijk begin jij weer bonje te zoeken. Wat is dat nou? Ik ben een jongen die gewend is met iets in zijn handen te praten, niet waar? de gaandeweg het gesprek zet ik even dat asbakje. Heb niemand gezegd dat jij dat asbakje niet aan moet zetten? Stat wat? Nou, zet het hier op de muziek? Ja, nou, op de muziek. Is het misschien een originele partituur van Beethoven? Nee, van mij. Oh, is het Is het misschien met goud geschreven dat daar niet het asbakje op mag? Meneer Stijn, ik begrijp het niet.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 hoe kan je verlangen wanneer twee buren elkaar niet eens verstaan? Het is een en een kalsenbied, het van een leien. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.